7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Uit de Libische hoofdstad Tripoli komen berichten... dat het leger hard optreedt tegen betogers. Volgens ooggetuigen schieten straaljagers op demonstranten... die zich op het plein voor, de, voor het paleis van de Libische leider Gaddafi hebben verzameld. Ook zouden tanks zijn ingezet. Daarbij zouden doden zijn gevallen, hoeveel is nog onduidelijk. Ook is onduidelijk of Gaddafi nog steeds in zijn paleis is. Er zijn geruchten dat hij op weg is naar Venezuela, maar dat land spreekt dat tegen. Twee Libische straaljagers zouden in de namiddag op Malta zijn geland. De vier piloten zijn volgens sommige media overgelopen. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken maakt zich grote zorgen over de situatie in Libië. Hij stelt alles in het werk om morgen zo'n 100 Nederlanders te laten evacueren met een legervliegtuig. Dat toestel staat al klaar op Malta. De vroegere Amsterdamse korpschef Jelle Kuiper is overleden.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een rondviel op de A16 naar Rotterdam. Waar staat tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein nog drie kilometer. Dit is Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond inderdaad, goedenavond natuurlijk. Vakantie... Als ik mijn ogen toedoe, ben ik in Honolulu. En dan zitten wij meteen in het œuvre van onze gast. Een van de markantste dichters van het land met als belangrijke nevenfunctie nachtburgemeester van Rotterdam. En waarom eigenlijk niet van het hele land. Die een nieuwe dichtbundel heeft, ruis, waarmee hij weer onrust en wijsheid zaait. Hier is Jules Deelder. Uw presentator is Jelly Brouwer. En laat ik als eerste melden dat wanneer duidelijk wordt... dat Gaddafi zich daadwerkelijk in uh, Venezuela bevindt... wij dat melden ook in uh, kunststof. Houd je je bezig, Jules Deelder, die uh, Arabische lente? Arabische lente, ja. <laughs> Arabische lente? Ja, ja, kijk, ja, het pleurt... Het pleurt uh, de een na de ander pleurt om. Ik bedoel, en ik bedoel, dat is niet tegen te houden. Dus, uh, en dat is zoals het ook moet gaan, natuurlijk. Hè? Want uh, ah, die Gaddafi, ja, daar heb ik onderhand wel gezien, die rare kop uh, van hem. Die tijd dat hij uh, ze oprot. En die andere is gelijk dood gegaan, geloof ik, hè? die, die, die Tunesië. Nou, opgeruimt het nestjes. Volg het? Heel nadrukkelijk? Of, of zo'n beetje aan de zijlijn? Hoe ja, ziet dat daar, ja, kijk, ja, hoe volg je... Het, het gebeurt om je heen, maar... Uh, ja, ik heb er verder geen familie wonen, dus... Nee, maar ben je iemand die de hele dag met dat nieuws in de weer is? Kranten leest, de 101, de, nee, de, de journal? Nee, ik kijk toe wel eens naar CNN, maar... Uh, ja, nee, dat, dat blijft... En ik bedoel, ja, in al die kranten staat toch hetzelfde, hm. dus... Uh, en, en ik, dus ja, het is niet meer terug te draaien. Dus een grote omwenteling in de, in de, uh, in de Arabische wereld, mag u wel zeggen. Ja, ja. En dat, uh, ja, dat werd zoetjes aan, toch wel ook, ook een beetje tijd. Dus eh, je ziet het, dan gebeurt het ook. Ja. Wat herinner je van 8 juli 1954? Toen kwam de Tour door overschien. Ja. Ja. En uh, het Toen laatste het negen, gedicht ja, ja. in de bundel, inderdaad, ja, ja, ja, was je ja. negen. Dat staat ook in het gedicht. Ja, ja. Het is alfabetisch uh, gerangschikt. Deze bundel Alphabet ruis. Ja, alfabetisch. ja, ja. En uh, het laatste gedicht heet Wieler Historisch. historisch. Ja. Ja. En uh, wil je die voorlezen gelijk? Wieler Historisch. Toen de tour erover schiet kwam, was ik negen. 8 juli 1954. Ik zal het nooit vergeten. Niet zozeer om wat ik zag, als om wat ik hoorde op die dag. Het zuivere zingen der banden bij doorkomst van het peloton. Of eigenlijk meer nog vlak ervoor. Een zoemend gegons of gonzend gezoem als van een grote zwerm naderende bijen. Het laat zich niet nader omschrijven. Wie het ooit heeft gehoord verliest het nooit meer uit het oor. Het zuivere zingen der banden bij doorkomst van het peloton. Of eigenlijk meer nog vlak ervoor. Ik hoor het nu nog als ik luister. Wonderschoon, maar ook met iets dreigends. Ik was negen toen de Tour erover schiet kwam. Om nooit te vergeten. Niet zozeer om wat ik zag, als om wat ik hoorde. Het zuivere zingen der banden op een wielerhistorische dag. Ja, ik vind het een geweldig gedicht. Maar wat ik me dan afvraag, negen jaar was je? Hoe komt zo'n gedicht dan opeens naar boven zoveel jaren later? Ja. nu ja, toen de Tour erover ging, kwam, Ja, het, het, het, het zal wel. Uh, het, het kwam wel. Uh, uh, waarschijnlijk toen. De, naar aanleiding van toen de Tour in Rotterdam startte. Ja, ja. Dat zal de aanleiding zijn geweest. Want ja, toen. Ja, de tour En dan vertel jij aan iemand. Ja, dat ik al in 1954 de toer. En dat weten ze dan niet. Maar zijn ze verbaasd? Hoezo? Ik zei, nou ja. Ja, maar ik zei, ja, natuurlijk. Toen stond ik in Overschie... Bij de slijter op de stoep. Op een stoel te wachten tot ze voorbij kwamen. En met wie ja. was je daar? Ja, mijn, wij stonden bij de slijter, want het was een goede vriend van mijn vader. <laughs> Namelijk in Overschie en de Kees. En daar stonden wij dus voor de deur uh, op stoelen. Ja. En uh, je vader had je meegenomen? Ja, nee, maar, maar, maar ja, de hele familie die zat daar. Maar er kwam die, die, die, die, die, die, dan hoorde ik ineens een geluid. Nou, ik kon helemaal niet thuis brengen. Hoorde ik voor het eerst. Wat is dat nou? Dat hoorde je zo zei... langzaam aan. Ja, ja, ja, je kwam na erbij. En toen zijn we vader op een gegeven moment... van moet je horen, het zijn die bandjes. Over die, uh, die zijde bandjes, weet je wel. Toen werd het inderdaad ongelooflijk geluid. Maar dat scherpe waarnemingsvermogen... is dat nou kenmerkend voor de dichter? Dat, je, dat, dat, is, dat het niet direct een beeld is... maar het zuivere zingen der banden? Dat is... Nou ja, dat, dat, dat, zo vertaalt het zich in woorden. Ja. Het zuivere zingen der banden bij de doorkomst van het peloton. Ja. Dat is... Ja, een, een ander zal het misschien anders zeggen, maar dat is uh, uh, hoe, ja, hoe, hoe, hoe ik het verwoord. Misschien, dat, Ja, zo staan. Ja, ja nou ja, en het hoe het je het je herinnert. Nee, je moet het, het feit dat je. Ja, dat maar je, het geluid... moet het, je, je moet het, uh, je moet het uh, zo verwoorden dat, dat die woorden op zich weer ook weer. Een, uh, dat, je daar, dat die weer beelden oproepen. Hm. Daar zijn woorden uiteindelijk ook voor. Hm. Om, uh, woorden zijn ook maar formules. Om een, uh, dus ja, dat is, dat, dat is het waar de dichter zich mee bezighoudt. Hè? Zou Gaddafi ook zomaar een gedicht kunnen opleveren eigenlijk in jouw geval? Uh, ik acht Gaddafi niet geheel uh, uh, van dichtelijke uh, um, eigenschappen. Om, um, dat hij die. Uh, ja, hoe maken we deze zin af? Nee, dat maar... hij daar geheel vrij van zou zijn. Ik, ik, ik, ik, ik, ik verdenk hem wel van. Uh, ook oh, dat hij zelf een dichter van is. Van poëtische gevoelens, ja. ja. <laughs> Hoe kom je ja. daar dan bij? Ja, de, nou ja, de, ik vind dat wel iemand. Ja, ik bedoel niet, niet dat iemand anders er wat van zou begrijpen. Maar ik, ik denk dat hij zichzelf ook wel een dichter vindt, ja. Maar zou, jij, uh, zou hij jou uh, zo ver kunnen brengen dat je iets over hem zou kunnen schrijven? Willen schrijven? Werkt het wel ja, eens? Nou, nee. Of moet ik, het... ik wil absoluut niks over hem schrijven. Nee. Nee, Gaddafi, nee. Ja, het. Ik bedoel, hij moet wegwezen, dat is het enige. Voordat hij zich helemaal. Weet je wel. Je, je, je hoopt dan dat zo'n man. Uh, het is een kleurrijke figuur natuurlijk, die Gaddafi. Nou, kijk, in elk ander beschavingland land zou hij lang in het, in het gekhuis zitten, natuurlijk. Maar goed, het, hij heeft wel. Uh, hij spreekt tot de verbeelding op zich. Juist, juist. Kijk, kijk. Dat, ja. dat, dat, dat, dat is wat een. Uh, Tuurlijk, het is iemand die tot de verbeelding spreekt. Uh. En uh, of hij er nou goed, uh, goed tot de verbeelding spreekt of slecht tot de... Het is een kleurrijke figuur, maar uh, uh, een beetje folkloristisch. Uh, maar ja, ik bedoel... Uh, als hij mensen dood gaat schieten, dan moet hij natuurlijk wel wegwezen. Goed, we melden ja. zo dadelijk waarschijnlijk wat er aan de hand is, waar hij zit. Ja, uh, je, was, Zegel, ja. je was negen uh, toen je ja. daar bij die... Uh, ja. in Overschie op dat stoeltje stond, bij ja. Ome Kees. En je was elf, dus twee jaar later, toen je je ja. eerste gedicht schreef. Ja, absoluut. Hoort, men werpt ja, een, atoombom. een atoombom. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Dat is ook wat, een kind van elf. Oh. Nou, toen, maar je wil, je, wil, je, wil, je wil niet weten hoe de... Hoe de de, de dreiging van de bom toen de tijd boven de, boven de wereld in Want dat, dat was de tijd van de echte Koude Oorlog. Hè? We hebben het dan over de jaren 50. Je bent van 44. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ik weet me er goed te herinneren. Hè. En die dreiging voelde je maar al te goed, ook ja, als nou, jaren. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja daar dat, dat, dat was ik van doordrongen. En, en ik dacht, wel iedereen, maar, maar ik in ieder geval wel. Ja, de, de, de dreiging van de A-bom en ook wat later nog de H-bom, hè? Want dat was nog erger. Die hing over de wereld, ja. Dat was de echte Koude Oorlog, dat gedoe met die Reagan toen de tijd. Dat stelde niks voor dat. Nou, nee, er eigenlijk erbij. niet. Nee, nee, nee, die, nee, die tijd van McCarthy en zo. Dat, dat kon ik me nog goed herinneren. En toen Stalin doodging, komen we ze goed herinneren. Dat ik altijd had gedacht, Stalin, dat het een gozer was met een zwarte snor en een zwarte donker, en dat ik toen. Toen die dood was in het. Die, die, dat die foto van, van hem op het. Uh, voorpagina van het Algemeen Dagblad stond. Dat ik toen pas zag dat het een grijzaad was. Nee. Weet je wel? Ja, ja. Toor, nou, We hebben het nu over de pre-televisietijd, Toen was ik nog jonger. Toen kwam huh. die foto. Dan ken ik me echt helemaal. ja, letterlijk kan je niet zeggen, maar. van een foto. Maar die zie ik zo voor me. Dat, dat, dat die, die krant daar lag en dat je dat hoofd zag? en dat ik op mijn op mijn buik op de grond lag, met die krant voor me. Want zo las ik altijd de krant. Ja, toen al, ja, ja, ja. Als kleinkeer? Ja, ja, ja. Nou ja, toen was ik, uh, wat? Toen kon ik in ieder geval lezen. Die, die foto van Stalin, kan me zo goed herinneren. Dat was 1953, toen ging hij dood. Toen liepen wij te juichen op straat, omdat Stalin dood was. Ja, wisten wij wel wie Stalin was. We wisten alleen dat de wereld zonder hem een stuk beter af was, weet je wel. Dat, dat, dat wist je. Dat wist je wel. En werd daarover gesproken dan in huizendeelde? Had je vader het nou, Ja, Nee, maar de wet, dat hing in de lucht. Dat, dat, dat, kijk, je had, je had toen nog wel kijk, de wereld van de kinderen. Je had de wereld van de kinderen en als je de wereld van de volwassenen. Maar ik bedoel, dat waren we andere, maar, maar die hadden wel met elkaar... Maar, ja, ja, ja, nee, dat deed, zo is Stalin. Ja, dat weet ik heel goed. En nee, niet direct dat er nou bij mij bij mij thuis ernstig over gepraat werd. Maar ja, ik bedoel, ja, ik weet het niet. Ik heb daar altijd al... Uh, ja, ik heb daar altijd toch al... Het, uh, want ja, ik weet me dat goed te, uh, absoluut goed te herinneren, Dus ik had er oog voor. Laten we even naar het nieuws dichter bij huis gaan. Rotterdam, jouw stad, uh, ja. uh, zit momenteel in een dip... Oh ja. Zegt Riem Vroeg in de Wei, jouw bekend, collega-dichter ja, okay. uit Rotterdam. Hij zegt, er gebeurt niet zoveel. Op het moment in de jaren negentig floreerde de stad. En in 2001 waren we culturele hoofdstad. Nu is er helemaal niks. We hebben bijvoorbeeld geen eigen krant meer. En de NRC gaat verhuizen naar Amsterdam. Ja, ja, Dat zien ja. we in Rotterdam toch echt als een blunder. Het gaat slecht met Feyenoord, het gaat slecht met Sparta. En het nieuws over Rotterdam-Zuid is ook niet best. Met Centraal Station zijn ze al tien jaar bezig. Um, ik zou graag van deze stad genieten, maar dat is nu niet zo makkelijk. Hoe ver gaat het jou op dit moment? Nou, ik heb. Ja. Dat zijn dan... Uh, eigenlijk gaat het. Uh, met Rotterdam, ja. Het is een tijdje dat het een beetje in de mode was. Maar dat, en dat is nu, nu ook weer over. Dus. Uh, kijk, Rotterdam is een. Uh, kijk, Rotterdam is een wereldhaven, maar het is geen wereldstad. Maar dat. Uh, de stad is. de haven is groter dan de stad. En, en, en er wonen een heleboel. Uh, geen kwaad woord over Rotterdam, maar er wonen een heleboel boeren in Rotterdam. Een beetje bekrompen. geen kosmopolitische... dat is niet zo. Terwijl je dat wel zou verwachten van de wereldhaven. Uh, dat, ja, dat, dat zou je ervan verwachten. Maar dat is uh, helaas niet zo. Maar aan de andere kant is het ook. Uh, kijk, ja, op een gegeven moment. kijk. Als er iets ontstaat in de stad, weet je wel. Als er iets verzonnen wordt. en dan op een gegeven moment dan. Uh, oh ja, dan uh, ontdekken die anderen. Die, die, de, de, de overheid, die ontdekken. oh ja, die ont en die gaan het dan regelen, hein, weet je wel. En dan. ja, dat, dat is de. En dan gaat het mis. Ja, dat, en, en, maar dat is niet alleen van Rotterdam. dat is natuurlijk overal. want dat zie je. Dat zie je hier in Amsterdam ook. Want hier zijn, zijn ze nou ook bezig om de, uh, de prostitutie. Gaan ze dan aanpakken? En, uh, want die, die toeristen komen helemaal niet voor die walletjes. Naar de, nee, die komen voor de musea en zo, die allemaal dicht zijn. Uh, maar, en is er weer zo'n wethouder, die gaat dat dan aanpakken. Dat hebben ze in Rotterdam ook gedaan, al, al in de 70 jaar Al hebben ze dat, dat hele Katerdrecht verziekt. Weet je wel, en het kan niet meer teruggedraaid worden. Nee. Maar ik heb altijd gedacht, van nou, dan zijn ze in Amsterdam... wat dat betreft misschien, dan kennelijk verstandigen. Die beginnen daar niet aan, want en die walletjes... dat is wat, als jij ja, dat... Ja, maar nou, nou zie je dat, hier, dus ze zijn overal hetzelfde. Maar ervaar jij het ook zo, dat het, dat het, dat het nou, in een dip, dat klinkt weer uh, verschrikkelijk. Ja, in een dip. Maar, maar dat het niet zo goed gaat... Nou ja, ja, kijk, ik zag een tijdje dat het uitgaansleven. Eh, was. was eh, dat Rotterdam, dat ze naar Rotterdam kwamen om, de, om daar uit te gaan. Ik bedoel, en dat gaat dan weer voorbij, want dan, dan wordt dat, dat. dat wordt dan. Als, het in, eh, als de overheid het gaat regelen. Hè, als ze dan op, want dat wilden ze altijd. Er zitten nog bij die overheid een heleboel mensen. die geloven nog in de maakbare, weet je wel. Mm -hmm. wat al lang achterhaald is. Maar ja, de, de, die gaan zo door. En, dat loopt altijd mis. Dat loopt altijd mis. En, en dat, dat, dat, ja, dat... En zit het je dan dwars? Heb je er last nou, van? Nou ja, ja, last van. Ik bedoel, kijk, we hebben, we, hebben, we hebben er in de creatieve sector... nou allemaal last van... van die oliebollenregering die er nou zit. Hè? Dan krijgen we ook nog een, een, een trap na. En uh, die culturele sector in, in, in Rotterdam is natuurlijk altijd zwak uh, geweest. In, na de oorlog, weet je wel. Mm -hmm. dat, he, dat, dat is nou wel eenmaal zo. En daar dat, dat leek een beetje schot in te komen. En dat is nou weer een beetje nu in het kader van de... Uh, de, de algehele bezuiniging uh, in de wordt dat weer een beetje? Maar wat merk uh, ja. jij daarvan? Nou ja... Direct? Bedoel nou je? ja... Nee, nou, het is zo dat je dus... Uh, Kijk... Als je, als je dus... Uh, kijk, bedrijven bijvoorbeeld die hun mensen moeten ontslaan... die zijn niet uh, zo geneigd meer om feestjes te geven. Mm -hmm. Dus ook om uh, daarop sprekers uit te nodigen. Weet je, dus... Als je, zoals ik, de laatste tijd... een, een beetje meer in dat zakelijke circuit... Uh, dus uh, wat... Waar je voor een belangrijk deel je brood verdient. Want ja, daar, waar... daar, daar, daar, juist. Met die gedichten... Uh... Uh, Oké, okay. daar, daar, daar, daar, daar begint en daar eindigt alles wel mee. Want, uh. Uh, wat ik doe, maar... Daar merk je, dat merk je wel. Die, die, die, die, die, de crisis en zo, hè, die er dan was. Waar al die banken... Die banken die maken nou weer volop winst. Want die gaan gewoon door. Maar... Die bedrijven liggen voor een gedeelte. Ligt dat, uh, wat betreft het geven van seminars en weet ik veel. En, al en, en, en, en feesten waarbij dan sprekers worden. Dat is duidelijk. Uh, dan kan je wel merken ja. dat het uh, minder is. Ja, ja, het is, ja. is uh, Lantaren Venster laatst heropend. En wie ja, was de, de, daar? Ja, daar was de koningin. Ja, ja. En die heb je voor het eerst van je leven ontmoet en de hand geschud, begreep ik net? Ja, nou ja. Ze, ze, ze kwam op mafia. Ja. Wat. Uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik moest daar platen draaien bij die opening. Dus ik dacht, uh, ik, neem de, ik neem de Queen's Fancy mee dat, van, van uh, John Lewis met, met Stan van de Modern Jazz Society. Die plaat uit uh, 1955. Ja. Ik denk, die neem ik mee. Want als er dan die hal binnenkomt, weet je wel, dan, dan heb je die scherp aan Pang en dan. Daar zet ik de plaat op. Ja. En het begint heel plechtig met zo'n pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa Weet je wel, ik denk dat het komt goed. Dus zij komt, komt die hall in. En zo omringd door zo'n uh, gezelschap... van die pluimstrijkende plaatselijke no notabelen. Ja, waar dat mens altijd door omringd wordt natuurlijk. En ze komt dus er binnen. Dus ik zet het plaat op. Pa, pa, pa, pa. Dus gelijk alle aandacht is uh, meteen... Hè, waar, waar komt die muziek van? Ja, ja. Uh, yeah. hoorde ik die... Abou Talab nog eens roepen van... Oh, ja, dat is mijn collega uit de nacht. En toen, en toen kwam ze met uitgestoken hand op me af, min of meer. Dus ja, ik pak ze hand en ik zeg hallo. En zij zei ook hallo. <lacht> en uh, toen, toen boog ze zich zo over die... Ze zei, oh ja, die, jij draait nog platen. Ik zei, ja, natuurlijk, alleen maar platen. Ze zegt, oh, ik heb ook nog zoveel platen, hele stapels. En uh, ik zeg, oh, maar draaien ze nog wel eens? Uh... Nou, ze zegt, ik, ik wil je wel bekennen, ik ben een beetje lui. Zei ze En uh, dan, dan uh, is het toch makkelijker om zo'n cd uh, hè, in, in zo'n... Ja. dan dat je helemaal platen moet gaan draaien. Ik zei, ja, oké, okay, maar, maar de platen klinken wel veel beter. Ja, daar dat zou ik wel eens gelijk in kunnen hebben. Want dit klinkt wel heel erg goed. Wat is dit voor muziek? Vroeg ze toen. Ik zei, nou, dat is de Queen's Fancy. Hè? En toen kon nou, je echt niet meer dat beviel, Nou, dat beviel de best. Maar toen moest ze, en toen moest ze weer verder, met, met ze door die gasten weer... en toen moest ze dat gebouw verder bekijken wat ze dan net geopend had. Ja, terwijl toen ze je natuurlijk de, net wel vragen... To, wanneer kom je bij mij thuis een to, keer een paar okay, plaatjes ja, dat Ja, zover, zover is het nog niet gekomen. Nee. Maar misschien dat de RVD... Uh, Dit uh, hoort en de, ja, denkt. Ja, Ach. Ja, ja, ja, ja. Maar dat was een, uh, ja. Ja, ze, maakte een heel, ze kwam uh, heel ontspannen op me over in ieder geval. Het gedicht Hardcore...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 Is dat een goed teken? Ja. Dat, dat is het meest. Dat zul je altijd zien als. Dat iets. Wat goed is, dat dat iets vanzelfsprekends heeft. Waardoor het inderdaad de indruk maakt dat het, dat het er altijd al is geweest. Ja. En was hier een aanleiding voor? Nou, nee, dat kwam een keer gewoon. Ja, ik, had al, ik had twee gedichten over Rotterdam geschreven. die mij vrij definitief voorkwamen. Dus dat, ja. ik had er niet meer op gerekend. Maar ja, het, dat rolde er in ene keer uit. En wanneer dan? Wat zijn de momenten waarop dat gebeurt? Ja, dat kan je van tevoren niet zeggen. Uh, dat kan je van tevoren uh, niet zeggen. Ik bedoel, uh, soms doe je dingen echt naar aanleiding van iets, maar het zijn ook dingen die. Ja, dat, dat komt er gewoon uit. Ik had er zelf niet meer op gerekend. En heb je nog maar steeds die Brother-type Ik Schrijf of... het toch nog even op, ja, ja, ja. En nog steeds geen computer of nee. iets anders? Nee, wat moet je met gedichten schrijven met een computer? Ik bedoel. Die schrijf je woord voor woord. Dat zou een God Als je nou journalistiek zou schrijven, weet je wel, mm -hmm. dan kan ik me voorstellen. Dat je dan. Hè, met, met die, die, die, maar kijk, ik, ik, ik vind het mooi om, om uh, zo'n wit papier en dan die zwarte letters, want een gedicht is ook een grafisch beeld, hè, op, een, mm -hmm. op een bladzijde. Zelfs als je de taal niet zou begrijpen, dan uh, geeft het toch ook een visueel beeld. Dat vind ik heel wat anders dan dat gestaar op zo'n schermpje, weet je? Ja. Dat, ja. dat, dat, dat, uh, nee, dat, dat vind... klopt dan niet? Nee, dat, ik vind dat niks. Ik nee. vind dat echt niks. Het, het, tenminste, het, doet mij, het zegt mij niks. Nee, want beeld is in jouw geval toch eigenlijk wel minstens zo belangrijk als, uh, als, als de inhoud. Hè? In, in, uh, niet alleen wat betreft je poëzie, maar ook helemaal. Ik bedoel, kijk naar de man. Je bent weer uitgeroepen tot uh, de best geklede man van, uh, van Nederland. Ja. Ik weet niet wat het over al die andere mannen zegt, maar ook nu ja. weer man, wat ontzettend dat pak en dan een prachtig overhemd. Ja, ja, ja, ja. Blauw streepje. Nee, iets groen. blauw. Groen. groen? Ja. Oh, nou, zit, zit ook in het pak. Weer mij. Zit ook in het pak. Zie je, oh kijk. ja, ja, nu zie groen. Het. ja, ja. Pak is donkerblauw maar met een groen streepje. Ja, dit, maar dat heb ik ook laten maken dat overhemd. Het overhemd. Ja, in Rotterdam. Ook. Nee, nee, nee. nee. Heb je daar je vaste adressen voor? Nou ja, dat zijn. De, de, de, dit is. De, de, dat heb ik dan in Italië, dat is in Italië gemaakt. En geniet je daar ook van? Dat dat dan zo lekker gesteven is? En dat je dat dan aantrekt en de deur uitgaat? En... Ja, ik bedoel. Ik, ik, ik, ik, ik, vind, ik, heb, ik heb wat met. met uh, ja. Met, met kleren. Dat vind ik. Uh, en als je, uh, als je een goed pakken hebt en. Uh, ja, dat is, een, dat is een van de betere gevoelens die je kan meemaken op de, op de aardkloot. En ik bedoel, kruiden zijn zat. Mensen die geven daar niks om, waarschijnlijk. Tenminste, als je ze ziet lopen, dan blijkt eruit dat ze er niks om geven. En dat moet iedereen voor zich weten. Want kijk, als je je, als je, je goed voelt in een, weet ik, van in een jute zak, dan moet je dat vooral ook aantrekken. Maar, uh, maar het is ook zo het, uh, perfect, hè? Het klopt allemaal zo heel precies. Nou ja. Ik vind wel dat je niet uh, alles kan aantrekken zonder te kijken of het ook bij elkaar staat. Ja. Dus dat is een zeker gevoel voor, uh, weet ik veel, symmetrie of, of, of, of uh, dat het een toch ergens moet terugkomen en die. Uh, uh, ja, maar, maar, maar, en. Uh, Kijk, ook al ziet niemand het verder, als ik het zelf maar. Uh, hè, als ik het zelf maar zie. En, en het feit dat je nu met de New Cool Collective, met Benjamin Herman, die er ook trouwens, is ja. niet ook eens uitgeroepen tot ja, man, ja, ja, hè? ja ja ja. Val je dan ook op zo iemand omdat hij er ook zo. bedoel, Zorgt dat ook voor een hechtere vriendschap of een Nou, ik vind, het een, uh, ik vind het wel een verademing in, in zijn geval dat, dat het. Uh, dat hij, eh, die, het was een tijd mode, ont, vooral onder jazzmuzikanten, die zagen er op een gegeven moment die, helemaal niet uit, weet je, om, om, om een van de tuinbroekpodium podium te gaan staan. Met de, ik bedoel, maar daar is hij een, gelukkig een uitzondering op. En uh, die New Cool Collective is uh, ook uh, door, door hem, ik uh, mag wel zeggen, de best geklede. In ieder geval de best geklede band van, uh, van uh, nou ik mag zeggen van Europa, zo'n beetje. Of van, misschien wel van de hele wereld. Ze zien er piekfijn uit. Ja. En uh, dat, dat vind ik ook, want als je op een podium gaat staan... dan zitten mensen in de zaal, of je nou wil of niet. Het is toch een soort van theater, weet je wel. De mensen kijken naar je, dus... En, en, en, nou ja, we zijn, wat dat betreft, verwante zielen. Maar het zorgt ook voor afstand, hè? Zo'n uh, pak. Ja? Zo, de, zo, ja, vind ik wel. Het, het, het werkt in zekere zin ook wel intimiderend. Ik herinner me dat het, het is jaren geleden, toen, 25 jaar geleden, dat ik jou de allereerste keer sprak. Ik was een kipje van 22. En dan zie je daar zo'n man met zo'n pak en zo'n bril. Ja. Helemaal perfect. En dan, uh, maar goed, het heeft misschien ook dan. Nee, het heeft iets intimiderends. Ja, oké. Okay. Kun je, je iets... dat voorstellen? Ja, maar ja, dat, dat, dat heeft iets intimiderends. Maar dat, dat, dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Dat, want het, maar dat komt misschien wel goed uit. Want anders dan... Kijk, je, je, niet, je kan niet met iedereen... Uh, um, je hebt iets... Als iemand met mij in gesprek raakt, dan, dan blijkt dat ik uh, dat gewoon, als je wat vragen krijgt, die antwoord, weet je wel. En, uh, en uh, dan blijkt er ook uh, eigenlijk best wel. Uh, maar, maar er zijn ook een heleboel mensen die, ja, die voelen, die van, oh ja, nee, dat, daar, daar bemoei ik me niet, weet je wel. Of dat, uh, die vinden het een, een zekere afstand. Dat is van, maar dat is het toch. Je, ja, je zegt dus eigenlijk, vind die afstand ook wel prettig? Nou ja, tegelijk, nou, je, uh, tegelijkertijd heb je dat. Je hebt, Contact nodig en je hebt. Maar die afstand, die moet, ook, die moet er ook zijn. En ik bedoel, kijk, als iemand er goed uitziet... als dat dan, dan al afstand schept, wat zegt dat dan niet over de rest van de. Over de wat? ander. Ja, nou, vaak wel. Het, het, het, is, het, slaat, het slaat namelijk nergens op, maar toch heb je dat heb je dat. Uh, stel je voor, je kan je niet met iedereen. Uh... Verhouden. Nee. Niet, dat is onmogelijk. Wat, ja. dat, dat, dat, is, dat, dat, dat is voor een mens. Kan dat, Peter uh... Bulthuis, goede vriend van je, ja. schrijver in Rotterdam, die zegt. Met zijn perfecte uiterlijk, we spraken hem. creëert uh, Jules enerzijds afstand en anderzijds nabijheid. Hij wil onaantastbaar zijn en verleiden tegelijkertijd. Afstand, omdat er een heer voor je staat. die je niet omver kan blazen. Zo'n perfecte uiterlijk geeft het signaal van autoriteit, van onaantastbaarheid. Mulis zag er ook altijd perfect. Naar bijheid, omdat het perfecte uiterlijk ook aandacht trekt. Je wordt nieuwsgierig naar de man die er zo mooi uitziet in dat pak. Het heeft het inderdaad allebei. Ja, nou, en dat wou, dat wou ik graag zo houden. <laughs> nee, ja, wat, wat is er, ja, natuurlijk, kijk, als je schrijft... dan doe je dat ook natuurlijk dat, omdat je m, m, ook wil dat het, kijk, dat het gelezen wordt... Dus je vraagt de aandacht. En als je op een podium gaat staan, je vraagt de aandacht. En uh, die... die uh, terwijl je aan de andere kant... Uh, ja, ja, het is moeilijk te zeggen. Maar, maar, kijk, en mensen zijn vatvol tegen, tegen strijdigheden natuurlijk. Maar ze zijn je vroeger altijd al tegen mij van... Ah, jij wil opvallen. Nee. Ik wilde niet opvallen. Ik viel op. Ja. Ja, omdat ik tussen... Uh, want wanneer begon dat? Was het al op de middelbare school? Nou, ik zal, jou, ik zal jou heel sterk vertellen. Ik was heel klein, hè? Ik was misschien 2,5 twee, twee, twee jaar, zo. Ja. Toen weet, weet ik nog wel dat ik, dat ik een, een pakje had. En dat was... En dan zat het met een kort broekje natuurlijk. Maar dat was een soort van matrozenpakkie. Ja. En met een matrozenkraag, Maar dat was een, een groenige, groenige le, laten we zeggen... een, een kleurachtige stof. Ja. En dat pakje die zat het broekje, dat zat dan aan dat jakkie geknoopt. Weet ja, je wel? Ja, ja. En, en dat was er één. En dat was vond mijn moeder. De, maar ik, dat wou ik niet, als ze dat aanwoord, ik had daar de grootste, weet je wat, dan was je ja, huilen en dit, en ik wou dat pakje niet aan. En ik, ik bedoel, ik kon nog niet lullen of wat dan ook, maar dat wou ik niet aan, omdat ik toen nog vond dat ik erin voor lul liep. <lacht> kan je je dat voorstellen? Nee. Nee, ik ook niet, maar dit is, het dat was, was echt wel zo. zo. Het was wel zo. En het Ik wou niet, dat ik pakkie... nee, nee, nee, nee. Ik vond het... Dat, ik, als ik dat nou ja, maar waarom dan kan ik dat als enige verklaring dat ik dat, nee. Ja, in die hele vroege jeugd zijn gek, dingen gebeurd met Jules Deelder? Ja, nee, absoluut. Nee, ja, maar de eerste herinneringen, die gaan echt dan uit. Die nou, gaan heel ik, ver terug, ja, ja, in jouw. Toen geval. was ik twee tot ik 2,5 was. Weet ik. Als je één ding kan plaatsen, Precies. Door, dan, dan weet je met de kennis die je later hebt opgedaan. Oh, dan moet dat en dat en dat en dat. Dat moet ook in die tijd zijn. Want een kind ziet geen verband of wat dan ook. Die heeft geen referentiekader of wat dan ook. Maar later dan. En dan kan je, als je daarnaar terugkijkt. en je kan één ding, kan je, als je één ding kan plaatsen. dan weet je met. oh, dan, en dan kan je dus later een verhaal schrijven, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Over dingen, to, terwijl je toen zelf nog niet kon. Over, want kind, een kind heeft wel gevoelens, weet je Die hij natuurlijk niet onder, woorden, niet onder woorden kan brengen. Want hij, ik zeg al, hij kan, als je 2,5 bent, dan kan je nauwelijks praten. En wanneer kreeg je door dat je het allemaal zo goed onder woorden kon brengen? Want nou ja, op je elfde dat eerste gedicht. Ja. De, de, en was het toen gelijk duidelijk dan? Van, hey, dat, dat kan ik dus. Wat mij betreft wel, ja. ja. Ja. Maar ik had nog nooit een gedicht gelezen toen. Nee, er waren thuis geen... Uh, nee, nee, nee, nee. Dichtbundels. Nee, nee. Nee, daar komt het niet vandaan. Nee. nee mijn vader die... Mijn vader die haalde een, uh, iedere week een, een, een detectiveboek... en een uh, Wild West boek uit, uh, uit Zo had je Die had je toen nog. Ja. En, en mijn moeder een, een roman uit de cultuurreeks. Uh, dus... Daar, daar, daar, uh, daar heb ik het niet van. Je bent uh, nogal trouw en uh, standvastig in vele opzichten. Um, oh, ja? Ook in je thema's. Ja, oké. Okay. Ja, je bent al honderd jaar met, uh, met je vrouw. En, uh, ja, zeker. Ja. En, en de thema's, uh, ben je ook heel trouw in je werk? Rotterdam. Nou, ja, kijk, een, een goede schrijver schrijft altijd over hetzelfde. De dood. Dat heeft de niks dood. met jouw leeftijd, maar je bent nu 66. Maar toen je 26 was, schreef je volgens mij ook al over de dood. Ja, maar ja, dat... Ja, oké. Okay. Ja, uh, Wil je er nog één voorlezen? Over de dood? Ja. Oké. Okay. Dan over de hond. Ja, oké. Okay. Eerst over de hond. Ja. Het gaat ook over de dood. Ja. Bixology. Bix de hond, ze is niet meer. Haar te kennen was een eer. Ze was een teef, maar tevens heer. Hem te missen doet me zeer. O lieve Bix, vergeet me niet. Je was mijn allerbeste vriend. En dat zal je blijven ook, al ben je nu dan even dood. Wacht op mij aan gene zij, kwispelend en zonder pijn. Wees mijn gids, o lieve Bix, als straks mijn tijd gekomen is. Ja, dat is duidelijk, hè? Ja. Waar het over gaat. Ja, de dood... Die doe ik ook met... met Hoe lang met, met, was die hond bij je? 13 jaar. En daar wandel je iedere dag mee? Of? Nou, ja, ja. V vrijwel iedere dag, ja. ja. Maar ja, dat heb je met huisdieren. Maar je kon er toch wel... Ont je, je weet het van tevoren, maar je kon er verschrikkelijk ziek van zijn. Als dat gebeurt. Ja, dan ben je helemaal beroerd ervan. Oh, oh ja, ja, ja. Tuurlijk. Maar de dood is flink lang, hè? Ja, die is te lang. Nee, nou, Waarom? Of niet? Nou, doe maar. Nee. De dood. De dood is hier. De dood is daar. De dood is ver. De dood is na. De dood is sterk.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 De dood is moord, de dood is brand, de dood is beul... De dood is boef, de dood is vrij, de dood is troef. De dood is koel, de dood is kalm, de dood is rijk, de dood is arm. De dood is bar, de dood is boos, de dood is vuns, de dood is voos, De dood is ziek, de dood is laf, de dood is lood, de dood is last. De dood is berg, de dood is dal, de dood is man, de dood is vrouw... De dood is stil, de dood is stom, de dood is leeg. De dood is hol, de dood is stof. De dood is zand, de dood is stront, de dood is dank, de dood is scheel, de dood is schor, de dood is pech, de dood is goor, de dood is bond, de dood is blauw, de dood is rood, de dood is rouw, de dood is rust. De dood is roest, de dood is zout, de dood is zoet, de dood is links, de dood is rechts, de dood is vast, de dood is next, de dood is link, de dood is loos, de dood is wild, de dood is woest, de dood is brusk, de dood is plots, de dood is bruin, de dood is rond, de dood is hoe, de dood is wat, de dood is droef, de dood is plat, de dood is mits, de dood is maar, de dood is kras, de dood is gaar, de dood is stik, de dood is sterf, de dood is been. De dood is merg, de dood is lik, de dood is stuk, de dood is kruis, de dood is munt, de dood is droog, de dood is door, de dood is piep, de dood is knor, de dood is vier, de dood is trots, de dood is trouw, de dood is honds, de dood is schots, de dood is scheef, de dood is ach, de dood is wee, de dood is niks, de dood is bluf, de dood is mist, de dood is lucht, de dood is punt, de dood is uit, de dood is kut. Het is ongelooflijk. En komt hier dan ook nog muziek bij? Doe je dit ook met Nieuwe Cool Colleges ja ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. ja, dan, doen we, dan staat er muziekje achter. Ben je er nieuwsgierig naar eigenlijk? Nou, nieuwsgierig... Ik bedoel, als, tegen, als, als, als de tijd daar is... Dan, uh, dan kan je beter nieuwsgierig zijn dan bang. Oh, dat heb je gewoon zo bedacht. Nou ja, dat is, dat is toch zo. Ik bedoel, ik ben niet bang van de dood... want ik kan me er geen voorstelling van maken. En ik zou alleen maar bang kunnen zijn... van iets waar ik me wel een voorstelling van kan mm -hmm. maken. Dus, uh, en bedoel, wat kan je gebeuren? Ik bedoel, uh, je kan e eindelijk dat gebeenten uh, laten... Uh, Rusten? Hè? Ja. En, en, dan... en dan? Ja, en dan? Nou, je stijgt op uit jezelf. Uh. Nou, dat heb ik wel eens meegemaakt al. Dus... Niet één keer waarschijnlijk? Nee, op verschillende malen. En, en dus dat, dat is niks. Dat is niks uh, om je... Nee, dat is niks om je te. Al, kijk, dat, dat doodgaan op zich, dat stelt geen reet voor. Maar voordat het zover is, daar gaat het om. Ja, dat stukje daarvoor. Nou ja, dat hele stuk ervoor toch uiteindelijk. Maar je ja. doelt nu op die bijna doodervaringen met, uh, ja, met die ja, fijne ja, ja. auto? Ja, ook dat. Ja, ja nee. Uh, uh, ook weer door andere. Nee, ja, nee. Door ik, het innemen van uh, Ja. Man, en dan eventjes. Tuurlijk. Maar zal het daar ook op lijken dan? Ja, hoor. Ja, als je. Uh, je verliest je ego, hè? Dus... Je verliest je ego. En ja. dat is, uh, en dat is prettig. Gaat. Ja, tuurlijk is dat prettig. Dat is, een dat, dat is een bevrijding, is dat. Dat is een bevrijding. Want zit dat in de weg? Nou ja, kijk, dat houdt ons hier gevangen. En, uh, de, uh, ons ego in de zwaartekracht, die houden ons hier gevangen, dus... Uh... Als je doodgaat, dan, dan, dan, uh, dan, dan ben je niet meer aan de wetten die hier gelden onderhevig. En uh, dan, dan zijn er andere wetten die, wat ik zeg, dan... Dat is een andere dimensie, daar kunnen wij ons hier geen, uh, geen voorstelling van maken. Oh, Jij dus blijkbaar wel een beetje, als je die ervaring... Ah, ja. Ik heb ze niet gehad in elk geval. Oh dus... ja, oké. Okay, ja. Nou ja, met van het witte licht en zo. En, uh, dat is allemaal waar. Hè? Dus ja. Okay. Want, uh, was... je, je gaat op in het witte je gaat op in het al. In het witte licht, dat, dat alles omvattende witte licht, waar je, ook uit, waar, je ook, waar je ook vandaan komt. Daar ga je weer naartoe. En wat er dan verder gebeurt... Ik bedoel, kijk, als ik meneer Jansen ben en ik ga dood en ik blijf meneer Jansen... dat zou ik lichtelijk teleurstellend vinden natuurlijk. Dus die, nou, he, je, je wordt... Je, je, en op het, op het moment dat jij doodgaat, wordt het tegelijkertijd overal... worden er zoveel opnieuw geboren. En dus op die manier... Er gaat niks verloren, op die manier. Ik geloof niet in een, in een persoonlijke reïncarnatie of iets dergelijks. Dat vind ik te, te beperkt. Maar bedoel, je bedoel... Je, je, je, je, je, kijk, je komt uit het al, dus je gaat weer op in het al. En dat is, nou, zo maak je deel uit van het eeuwige leven, ik bedoel, hmm. Nou, dat is een fijne gedachte, inderdaad. Nou ja, natuurlijk. Kijk, en, en, en, kijk wie in het hele leeft, heeft het even geleven. Hè? Als je van de ene de dag in en de andere. Kijk, je, je wordt ook eigenlijk niet ouder. Je bedoel, morgen moet je weer opnieuw beginnen. Hè? Iedere dag is, begin je opnieuw. Dus je wordt eigenlijk niet ouder. En, en, dus... ja, dit, zeg wel, dit zeg jij wel vaker. Hè? Dit is wel waar je heel erg van overtuigd bent. Van iedere dag begin ik weer. Opnieuw ja. en... Uh, ja, en in feite... Maar uh, goed, toch wel met de kennis van... Uh, ja, oké, okay, uh, goed, je hebt een beetje meer... Maar bedoel, je, je, je duikt toch iedere dag uh, toch weer diep in. Dat moet je doen. En je moet risico... Je, leven zonder risico bestaat natuurlijk niet. En je moet... moet uh, Zekerheid en zo, dat bestaat er. Ja, zekerheid is dat je. Hoewel ik het in mijn geval nog moest zien. Maar dat je dus op een gegeven moment de pijp uitgaat. Nee? Mm -hmm. Dat. Uh, hey, maar je, je moet wel leven met het gevoel dat het jou niet overkomt. Maar is dat eigenlijk ook het geheim? Want, de, ik bedoel. Uh, je bent 66. Uh, volgens Riem vroeg in de wij een medisch wonder. Dat zullen wel meer mensen zeggen. Want ja, wat je uh, allemaal ingenomen hebt, dat kan een ander misschien. Uh, een week ongestraft doen, maar geen jaren. Uh, ho ho ja. hoe, hoe, hoe zit dat? Hoe kan, hoe, sta je ja. er zelf ook van te kijken? Ja, de, kijk. De, de, de, ik kan daar zelf geen. Uh, Mij bedoel, Je moet jezelf een soort van. Je moet niet bandeloos. Je moet, het is wel degelijk een soort van discipline. Je moet jezelf natuurlijk. Uh, tenminste, als je wat wil. Als je wat wil maken of, of doen. Je, kijk, je kan er van alles in stoppen, maar er moet ook wat uitkomen. Ja. Daar, daar, daar, daar komt het op neer. En, en, en, en, en je moet ook niet. Uh, je moet. Ja, je stelt... Maar hoe gedisciplineerd leef je dan? Train je? Uh, nee. Rook je eigenlijk? Af en toe. Groentes? Nou, dat, nee, ik leef op, op alle manieren die je je maar kan voorstellen. Uh, leef ik inderdaad niet, gez niet gezond. Nee. Maar ik bedoel, ik heb nergens last van. Dus... En, uh, en als ze dan. En ik uh, bedoel, ik. ik, ik uh, kijk, het is zo: je moet. Kijk, je, je moet een soort van. Als je wat, wat wil schrijven, je moet op een gegeven moment gaan zitten. En je moet, het, uh, en, je moet een soort van isolement bewerkstelligen. Mm -hmm. Want anders dan kom je nergens toe. Dus daar, daar kan je bepaalde dingen voor gebruiken. Maar, en, en je moet dan een soort van balans. Moet je, en ieder, dat is voor ieder anders. Ik kan niet zeggen van de algemene regels geen over Maar dan moet je dat nemen. Of de, dat moet je allemaal voor jezelf uitmaken. Of u wat, wat wil nemen. En wat je dan neemt. En hoeveel je ervan neemt. En, en, dat is een, en je stelt zo je eigen balans. Een soort van. Weet je wel? Balans, en jij hebt uh, de ultieme balans gevonden. Nou ja, ik heb het, laten we zeggen, dat ik, laten, we, laten we zo zeggen. Het, het klinkt hoogdravend, maar ik bedoel het heel. Eigenlijk niet. Maar. De, kijk, als je het. Het, uh, het evenwicht van. Of het middelpunt van. Laat ik zo zeggen. Het middelpunt van het heelal. Als je dat. In jezelf kan ontdekken. Dat het daarin ligt. Mm -hmm. Dan ben, je, dan ben je behoorlijk uh, ja in balans. Ja, ja, ja, ja. Laat ik het zo. Maar en is dat... echt het middelpunt van het hele nou, ja. in jezelf ontdekken. Dat In zijn principe... grote woorden, toch? Ja, dus ja, dat, het klinkt hoogdravend, maar ik bedoel. Maar zo voelt het echt. Ja. Als je je, even, als je hè, evenwicht moet je je evenwicht moet je niet buiten jezelf zoeken, maar in, maar in jezelf. Dus ook, kijk, ik ben het midden Kijk. Ik ben het middelpunt van mijn wereld in ieder geval. Toch? Ja. Ik sta in het centrum van mijn wereld. En of uh, gaan we, uh, niks daarvan van uh, dat de zon om de aarde tegen... draait, of de aarde om de zon draait. Het draait allemaal om mij. En dat geldt voor iedereen in zijn wereld, weet je wel. En die werelden, die uh, uh, al die werelden die draaien door elkaar heen. En er ja, zijn dus gra... zullen niet heel veel mensen zijn die dit zo hard op uh, willen zeggen en daarnaar leven. En dat is misschien. Ja. Iets concreter. Hè? Tegen brood heb je bijvoorbeeld altijd gezegd. Je had nooit met die speed moeten stoppen. Nee, nee, nee. Dat heb ik tegen hem gezegd. Ja. Waarom maar... niet? Want wat, wat nou, houdt jou. Waarom nou, is die speed er, zo belangrijk? Je ziet toch wat er gebeurd is? Ja, ja, ja, ja, je hebt hem ruim overleefd. Nou ja, ik bedoel. Ik, uh, maar wat houdt jou aldeke... dan. Wa waarom zit het in die speed? Leg dat ja, uit. ik zeg dan niet, niet dat het in die speed zit. Maar ik bedoel, in mijn geval. Het, het feit dat ik er zo goed op sta. Dat heb in mijn geval alles mee te maken natuurlijk. Want je, als je 40 jaar iets gebruikt. dan, uh, dan kent je wel. Ja, ja, maar hoe zou het dan zijn. als je niet gebruikte? Ja. Als mijn opa tandjes had. als, het, als het mijn opa klote had gehad. was het mijn opa geweest, weet je wel? Dat zijn allemaal van die zinloze dingen. Ik bedoel, de, de hele wereld die slikt pillen. Of, of, of, of, of die loopt bij de dokter. en die antidepressiva. of de dit en de dat. waar je ook geen. weet je wel? Die, die de mensen nog allemaal die, ja, die depressie, nou, de mensen worden er alleen maar treuriger van, weet je wel. Die, maar die, iedereen... De, de medische wetenschap, die hebben heb het voor het zeggen. Maar als je je eigen dokter bent, dan, oh, oh, oh, dat, oh, dat kan niet. En dat dit en dat. En dat. Ik bedoel, laat, laat, la, laat ieder dat lekker voor zichzelf uitzoeken. En uh, het is zo dat mensen die... Maar brood had naar jou moeten luisteren. Je hebt stibulantie. ja. Nou, ja, hij was er toen me opgehouden. Ik wil het er verder niet over hebben. Maar, ik, maar hij was eruit. Ook na een, na een week was hij er al achter dat hij de verkeerde had gedaan. Want toen zei hij: Ja, het gek is. Ik, ik durf die naald niet meer in mijn arm te steken. Hm. Dat toen was hij ineens oké. Okay. Maar ja, hij wou niet als een halfje brood eindigen. Ah. Zei hij tegen mij. Nou ja, daar kan ik wel helemaal in komen. En, en kon jij begrijpen waarom die opeens die naald niet meer in zijn hand Ja, weet ik dat. Dat weet ik niet. Omdat hij dat had, Want dat, dat, dat is de dat beste manier niet. om spier te spuiten, hè? Want dan... Uh... Ja, absoluut, ja. Gaat ja, het ja. het snel... Tenminste, voor mij... Voor, voor, ja, ik wil daar verder niet over... Ik, ik wil er geen reclame van maken. Laat ik het zo zeggen. Maar mij, met mij accordeert het in ieder geval... <laughs> En, en, uh, en, en roept iedereen van, hoe is het mogelijk? Je ziet het, vind je het dan prettig eigenlijk, als iedereen dat steeds weer zegt? Want de best geklede man, kijk eens hoe goed hij eruit ziet. Hoe is het nou mogelijk? Een medisch wonder? Wat de, um, nou wat? ja, ik bedoel, ze kennen een be dat kennen ze beter van jezelf. Kijk eens, wat een, wat een, wat een wrak <laughs> daar loopt of zoiets. Ik bedoel, ja. Nee, ja ik, ik, ik, ik, uiteindelijk... Uiteindelijk uh, ga je natuurlijk toch... bedoel, ga je de pijp... Daar verandert niks aan. Maar het is wel leuk om een beetje... Uh, ja, dat het, het niet... dat het de niet, De goed op te staan. Ja, en dat, dat, is. dat je kunt leren of ziet die roze nog goed uit. En dit en dat. En, uh, terwijl, die, terwijl ik volgens Bartje al 28 keer dood had moeten zijn... Bij wijze van spreken, weet je wel. Ja, dat vind ik wel leuk eigenlijk. Dat je dat ziet dat, het, uh, ja, dat al die dingen... Uh, het is maar hoe je, er, hoe je er tegenaan kijkt, weet je Omdat het ook niet klopt. Hoe zit het met de andere erkenning? Want dat je er zo goed uitziet, een medisch wonder bent. en de best geklede man van Nederland bent, dat weten we nu allemaal. Ja, maar hoe, hoe zit het gekleed... met de erkenning van uh, de Dilder, de Dichter? Nou ja, ik bedoel. Ja, daar, daar, zit ik ook niet meer, uh, daar zit ik ook niet meer mee. Want uh, ik bedoel, ik behoor al jaren tot de best verkopende. Ja, voor, voor wat het waard is, hè? Tot de bestverkopende dichters uh, van, in het Nederlands taalgebied. Uh, nou wil dat natuurlijk uh, absoluut nog niks zeggen. Want kijk, als je. Maar als je 2000 exemplaren van een dichtbundel hier verkoopt. dan ben je spekkoper natuurlijk. Ja, Daar kan je natuurlijk niet van leven. Maar uh, dan ben je wel, uh, dus uh, oké, okay, nou, dus dat heb ik ook al. Uh... En waar zit je dan precies niet meer mee dat die recensies.? Want nu ook weer, ik, cultureel supplement, uh, de volkshandboeken, Ruis ligt hier. Geen criticus die erover schrijft. Nee, nee, nee, maar ja, dat, dat, daar zou ik wel bijzonder van opkijken als dat nou ineens wel was. En, en uh... waar zit hem dat in? Ja. Heb je daar een verklaring voor? Nee, daar ja, nee, heb ik eigenlijk geen verklaring voor, behalve dat ze die gasten hun werk niet goed doen. Maar. Uh, ik weet het niet. Uh, ja, ik weet niet wat het is, maar. Uh, ze hebben een andere opvatting over poëzie dan ik, kennelijk. Want lees je poëzie van anderen? Nou, niet meer, nee. Niet nee, meer? Dat heb ik wel eens vroeger wel eens gedaan, maar. Nee. Nee. Ik, mijn, mijn leesgewoonten zijn, zijn uh, naarmate ik zelf meer ben geschreven... Uh, helemaal veranderd eigenlijk. Nee, ik lees geen gedichten meer, nee. Kun je lijfgedichten? Ik vroeg of je dat... Dat staat niet in deze bundel, maar... Peter nou, ja. Bulthuis, moet ik even zeggen dat die goede vriend van je zegt... van daar zit eigenlijk de essentie van zijn... Ja, de... hoe de dichter in het zicht van zijn publiek zijn angst verliest. Daar, daar, om, om die regels gaat het. Ja, ja. Hoe de dichter in het zicht van zijn, zijn publiek, publiek zijn, zijn angst, angst verliest. verliest. En ja. angst... Nou oh, ja, zijn schroom over, of Op het podium staande. Dat is het. Schroom, maar de... als ik bij iemand niet zie dat er sprake is van angst... of enige schroom om op dat podium te gaan staan, dan is het wel in jouw Nee, oké, okay, maar dat heb ik dus overwonnen. Ja. <laughs> nee, maar dat is zo. Kijk, ik bedoel... Uh... Ik was aanvankelijk heel verlegen. Ben ik ooit geweest. Maar dat heb ik dus overwonnen. Net als Bartje Bot, met wie je veel hebt opgetreden. Oh ja, waarschijnlijk. is verlegen. ook zo verlegen, jongen. Ja, of dat roepen ze dan? Ja, Herman Brood was ook verlegen. Ja. Is zo. Ja. Maar het heeft ons nog niet weerhouden... <laughs> om onze mond open te doen. Huh? En wat gebeurt daar dan op dat podium? Ja. Want dat is wel, jouw poëzie bestaat ook omdat het daar gebeurt, hè? Want ik bedoel, er zijn maar weinig dichters ook die uit hun werk voordragen... en dat het kleng zo naar binnen komt. Dat, dat geldt maar voor heel weinig poëzie. Ja, daarom... daarom... Ja, je hebt wel verschillende soorten poëzie. Daarom die gasten die dus niet het podium op durven. En die dus een beetje in de in de studeerkamer zitten, te, of op de zolderkamertje zitten te, zitten te etten... en kritiek zitten te schrijven over dichtbundels van anderen. Kijk, die zien dat natuurlijk niet zitten. Als iemand wel goed uit zijn woorden kan komen en uh, weet je wel, niets laat te mompelen op een podium. En, uh, en, en eigenlijk uh, gedichten schrijft die uh, dus, de, voor iedereen te, door iedereen te begrijpen zijn. In normale taal, uh, weet je wel, dat is een ander soort van dichter als die, dus, uh, die zich uh, op onbegrijpelijke wijze, voor, voor andere mensen onbegrijpelijke wijze uit. Uh, en dat is waarom ze niet, er niet over schrijven, weet je wel. Huh. Want ja, die vindt ook oh, al dat, dat, dat gedicht over die hond, dat is ook maar sentimenteel, weet je wel. Oh, je hoort het ze al zeggen? Of ja, ja. oké, okay, natuurlijk. Het zal best wel. Maar goed, daar ben ik al lang, uh, daar ben ik al lang van genezen. Dat je uh, absoluut... Uh, ik heb, uh, wat dat betreft... Uh, ik weet, kijk, ik weet... Ik weet gewoon zeker dat ik schrijf op een manier... zoals, zoals er verder niemand is die schrijft. Dus uh, wat dat betreft uh, kunnen ze ook niet aan me komen. In ik heb bijna iedere bundel komt ook iederstijl. wel een gedicht voor, over je vader, vader Ari, voor... In dit geval is het vaderdag geworden. Wil je die nog doen? Ja. Maar dat is ook naar aanleiding van een... Uh, nou ja, van, van waar gebeurt het? Vaderdag, ja. We liepen door de lijnbaan. De zon scheen stralend warm. Van verre kwam een man aan met een koninklijke gang. Ik zag dat het Vaas Wilkes was, de voetballer des vaderlands. En stootte terloops mijn vader aan. Die deed of hij hem dagelijks zag. Toen Wilkes op gelijke hoogte kwam, groette hij met geheven hand. Ha, die Ari! Ha, die Vaas! Verbaasd keek ik mijn vader aan. Kende Vaas Wilkes hem bij naam? Ja, wie kende Vaas nou niet? Daar was toch niks bijzonders aan? Waarom had hij mij dat niet verteld? Waarom wel? Omdat elke vader dat had gedaan. Hij was elke vader niet. Zwijgend vervolgden we ons weg. Er werd niet meer van gerept. Maar Wilkes zijn met gedag. Dat pakte niemand mij meer af. Ja, het is mooi. Ja. Je hebt voor je dochter, Arie, ook gedichten geschreven. Tenminste, ik nee, herinner me nee, er één. Ja. Daarna niet meer. Nee. Nee, dat vind ik ook... Uh... Voor je vader wel een aantal. Voor Rotterdam nou... een aantal. En voor je vrouw, heb je eigenlijk ooit voor je vrouw? Ja. ja. Eén ook? Voor AMC, ja. Nee, voor... Kijk, voor Arie, ja. Kijk, die dichters die al voordat de geboorte heeft plaatsgevonden... al een hele, een hele bundel... <laughs> Ik bedoel, die, die, die, die, die, die wantrouw ik ook... Nee, dat ene gedicht. Ja, wat, kijk, als het goed is, wat moet je eraan toevoegen verder, weet je wel? Want, en dat geldt niet alleen voor, voor Arie, maar voor alle kinderen ter wereld. En Dat geldt gewoon voor iedereen. Dus wat, wat, dat is, schrijf nog eens zoiets, ja. Dat, uh, Daarmee is alles gezegd. En voor nou, AMC was het ook gezegd. Ja, absoluut, ja. ja. Dat heet trouwens ook voor AMC, dat gedicht... Maar ken ik nou, kijk, dat, ik kan het niet, uh, nu niet, tegen, uh, niet terughalen. Hoe nee, werkt dat, ho dat eigenlijk Maar dat het geheugen? Een... Want die, dat, dat is ook vrij uitzonderlijk. Er zijn niet zoveel dichters die al die poëzie uit hun hoofd kennen. Ja, nou, kijk, het is wel zo, kijk, het, uh, de, de, ik deed al die theatershow al, altijd ook hele verhalen. Maar ik bedoel, de verhalen die ik dan deed in die show, oké, okay, die, die kon ik ook... Uh, uh, uh, maar van de vorige show, kijk, je, je kan niet alles... Die verdwenen dan. En, en als ik een andere ging doen... dan kwamen die verhalen ervoor in de plaats. En dan gingen die weer naar de achtergrond. Ja, ja. Dus uh, het was... Maar ik heb, ze, ik heb nooit... Uh, dat ik thuis die dingen in mijn kop heb zitten stampen, weet je wel. Nee, je ja, hebt dat niet hoeven trainen. Het was een gewoon. Nee, niet echt. Nee, nee maar ik bedoel, ja, je schrijft... Als je, hè, als je het schrijft, dan ben je er natuurlijk heel intensief mee ja. bezig. Dus dan, en dan zie dan, je het als het ware bleef voor Dat blijft toch wel hangen. Ja, ja, ja, ja, dat was er zo. Maar er zijn... Er zijn een aantal dingen die ik, uh, ja, wanneer die, die kokers me midden in de nacht wakker maken, die, die lepel ik onmiddellijk op. En wat zijn dat dan voor gedichten die je onmiddellijk oplepelt? Wat hebben die gemeen? Weet je dat? Ja, er ja, zijn onder... Nee, ik weet niet of die nou... Want die lijken onderling lijken ze weer niet op, op elkaar, weet je wel. Ik weet niet wat het Daar is niet is. iets zinnigs over te zeggen. Nee, nee trouwens, überhaupt niet over. Uh, kijk, ik schrijf die gedichten, maar ik heb er verder geen theorie over. En dat is maar beter al. Want uh, ja, dat laat ik aan de. dat moet anderen, maar. Uh, hey, je hebt gasten die hebben een hele. Weet ik een hele poëtica. Dat, bla, bla, bla. Bij dat doe ik niet aan, weet je. Daar ligt een maagdelijke witte tegel. En als iemand die kan beschrijven, is Jules deelde zelf wel, de okay. meeste van de one-liners, dan wordt nog moeilijk kiezen. Nou, Ga ik, zal ik dan effe, even kijken? Uh. Je grossiert er zo ongeveer in. Ik zeg ondertussen even dat zo dadelijk op deze zender uiteraard twee dingen om acht uur met Margreet Reintjes, uh, Gert Duson is de organisator van de libië en volgt gespannen de opstand in zijn geliefde land en hij is de gast en ook voormalig activist Roel van Duin vertelt over zijn strijd om zijn eigen AIVD dossier en dan schrijft Jules Deelder nu met een standvastig handschrift neer op de tegel. De omgeving van... De mens is de medemens. De omgeving van de mens is de medemens. Nou, ik vond het heel prettig dit uur met uh, dit medemens. Jules Deelder. Dank. Oké. Okay. Voor je komst naar uh, Amsterdam. En nu mm -hmm. snel weer naar Rotterdam. En uh, Ruis. Ruis. Een Ruis. Ruis. De bundel. Ruis. Ja. Met SCH en een heel mooie omslag van AMC. Absoluut. Een echte blikvanger. Dankjewel. Dank meneer Deelder. Dit was aflevering 2235. Morgen praten we met schrijver Joris van Kasteren... over de zelfvernietiging van zijn geliefde. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag.